Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het zou zomaar kunnen dat het volgend jaar klaar is met de gratis bevrijdingsfestivals. In het AD zeggen 14 nationale festivals dat ze snel geld nodig hebben van de overheid. Anders, het re anders redden ze het niet meer. Ook dit jaar was het bij een paar bevrijdingsfestivals al de vraag of ze door konden gaan. Maar gemeentes en provincies hebben daar nog potjes geld voor gevonden. Maar voor de komende jaren zeggen de festival dat de overheid ze echt moet helpen. Een kort nogje voor het kabinet. Tot een uurtje of één hebben ze nog gepraat over de voorjaarsnota. Dat is een plan waarmee ze kijken naar het budget wat ze nog hebben... en naar financiële mee- en tegenvallers. Maar ze kwamen er nog niet helemaal uit gisteren, zei premier Rutte na afloop. Uh, we zijn heel eind, maar morgen nog in de straat. Maar goede hoop dat we dan heel eind kunnen komen met de voorjaarsnota en het klimaatpakket. Ze zijn dus nog niet uitgepuzzeld. Vandaag wordt alles nog een keer besproken met alle ministers. In de straat in Rotterdam, waar deze week al twee zijn. Waren, ...is vanmorgen geschoten. De politie heeft meerdere kogelhulzen gevonden. en Er is schade aan een huis. Er is nog niemand gewond geraakt. Wie er heeft geschoten, weet de politie niet. En jongeren moeten niet te snel naar een psycholoog gaan... ...zegt de staatssecretaris van Ooyen, die over de jeugdzorg gaat. Hij praat daarom deze week met jongeren, hun ouders en deskundigen. De wachtlijsten bij de jeugdzorg zijn enorm en Van Ooyen wil bezuinigen. Maar hij gaat eerst in gesprek met mensen die ermee te maken hebben... Emma van 19 heeft zelf jeugdzorg gehad en is er hoe dan ook boos over. In de krant was de kop van kinderen en jongeren moeten niet zo snel naar een psycholoog gaan. Nou, ik word eigenlijk heel erg boos als je bijvoorbeeld last hebt van angstklachten of uh, somberheidsklachten. Ja, dat kan je voor mijn gevoel niet altijd wegnemen door met je ouders in gesprek te gaan. Of er echt bezuinigd gaat worden is nog niet bekend. Over een tijdje maakt de staatssecretaris zijn plannen bekend. Het weer, vannacht was het koud, later vandaag af en toe een zonnetje. Maar het is vooral bewolkt en niet warm, maximaal 10 graden. nacht wordt koud, kan zelfs een graadje gaan vriezen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar korte files in Noord-Holland. De A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Naarden en Muiden. Het rijdt daar langs over 6 kilometer en de vertraging is 10 minuten. En de N242 Alkmaar richting Middenmeer tussen de Ring van Alkmaar en Sint Pancras. 3 kilometer file en een vertraging van 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 me what is this thing that I feel like I'm missing Tip van ZFM. ZF. Hoofdpunten van het nos Journaal. Het kabinet kan vandaag toch de klimaatplannen presenteren. Gisteravond laat zat het nog vast op het onderdeel mobiliteit. Maar intussen heeft de VVD genoeg bewogen om de plannen te kunnen afronden, zeggen Bronnen tegen de NOS. Het geweld tegen mensen met een publieke taak is volgens het OM licht toegenomen. Bijna 10.000 mensen waren vorig jaar gewelddadig tegenover agenten, boa's of ambulancemedewerkers. Vaak was het schelden of dreigen, maar in een derde van de gevallen ging het om fysiek geweld. Oud-telegraafjournalist Thomas Lepeltak is overleden. Hij schreef ruim 32 jaar de Society-rubriek het Stan journaal voor de krant. In 2003 stopte hij daarmee. Thomas Lepeltak was 83 jaar. Het weer bewolkt, af en toe zon vandaag en het wordt maximaal 10 graden.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 Dit Nu voor geld hast du dich gequält, om het te bekommen. Wie gewonnen, zo so zerronnen. Dafür ging du auf den Strich. aber maar niet voor dich, sondern nur voor je Dealer. Met de neuschelige gezicht Je wou het zoeken bij een ander. Maar dat is niet echt geslaagd. kijk aan wie je nu je hart geeft. Je lap ligt nu wel erg laag. Jij belt. Je zegt dat het je spijt. Maar je hebt je kans gehad. Het is nu You have to change.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 We'll break the boundaries of our feet the boundaries of our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 En geloof me als dat niet zo is dan ik dat meest te Maar morgen, morgen wordt fantastisch En als het mag ben ik erbij Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij Ja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 Verderlijk lag het toch al nooit aan mij